5 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. In de Russische stad Sint-Petersburg is een universiteitsgebouw gedeeltelijk ingestort. Mogelijk zitten er mensen onder het puin. Volgens de eerste berichten zijn er drie etages naar beneden gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Het gebouw is geëvacueerd, hulpdiensten zijn ter plaatse. Duizenden Koerden hebben in Straatsburg gedemonstreerd... voor vrijlating van PKK-leider Öcalan...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 Op dit moment bieden ruim 40 basisscholen in Nederland... de mogelijkheid om de taal te leren. Vooral in Zuid-Limburg neemt het aantal toe. Daar zijn nu twaalf basisscholen die les geven. Vijf jaar geleden waren dat er drie. Frans heeft geen officiële status op de basisschool. Wel is het sinds een paar jaar wettelijk toegestaan... om een aantal uur per week de lestijd te besteden... aan lessen in een vreemde taal. Het weer, zonnig, alleen in het noordwesten en noorden wolkenvelden. Het is 10 tot 15 graden.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 Stijger komt hem niet van Baljazo Jeruzalem.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 Op elke stijger klonken die van Palja's Jeruzalem.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 op elke stijger klonk een neer. van Pallias of Jeruzalem Hilver zijn drie bestond nog niet, maar ieder al zijn eigen stem. Tenten, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik moet we even we gewoon hier, als je het niet eraf vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haaringen halen. Moet je er eitjes bij? Yo! Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Heyo. Heyo, heyo. Heyo, heyo. heyo. heyo, heyo. heyo, heyo. heyo. heyo. Ik was jong, ging bij de weer oh wat leuk.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 Weer Ja, alsjeblieft Geef me nog een kans En laat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 Amen, me another chance, and I.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 Mij valt het niet akkoord. Mij valt nooit het niet Aha! Nederland, geef me een verkozen band. Oh Nederland, geef me een verkozen Heet me met O oh Nederland Heem maar me met kouseband Boerenkool met roodborst Eten wij in Nederland Maar in Suriname reist met kouseband Boerenkool is heerlijk Maar alleen in winterland Wat moeten we anders eten In dit oude kikkerland Nederland Heem maar me met kouseband O oh Nederland Heem maar me met kouseband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 Baby met er, dat is bruine bonen met rijst. Baby met er, dat is bruine bonen met rijst. Baby met er, dat is bruine bonen met rijst. Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt daar geen kalkoen of een vers kiwi Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.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 I'm <laughs> you Ja.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 Heel dicht bij jou. Ja schat, ik hou alleen van jou.